Wil contact, geen afstand. Ik wil dichtbij. Kijken of dat kan. Kijken of dat kan. Ik wil gewoon Zijfm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 Il sentimento che hai dat un canto leggero, sto pensando a parole di ik het zo dispiacere, ma nel deserto che ik dietro mooi